Met het NOS Journaal. Het Israëlische kabinet heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het akkoord over de vrijlating van gijzelaars door Hamas, zegt het kantoor van premier Netanyahu. In de korte verklaring wordt niets gezegd over de andere punten van het Amerikaanse voorstel om een einde te maken aan de oorlog in Gaza. Maar een anonieme Israëlische functionaris zegt tegen het Persbureau AP dat het staakt het vuren in de Gazastrook onmiddellijk is ingegaan. Ook Israëlische media melden dat. Het Israëlische leger heeft nu, volgens afspraak, 24 uur de tijd om zich terug te trekken tot de afgesproken grens. Werkgeversorganisatie VNO-NCW maakt zich grote zorgen over het stikstofbeleid van BBB-minister Wiersma. Zij wil de ondergrens voor de stikstofuitstoot verhogen, zodat bouwprojecten en uitbreidingsplannen kunnen doorgaan. Maar VNO-NCW wil zeker weten dat dat plan juridisch stand houdt... omdat ondernemers anders in moeilijkheden kunnen komen. De werkgeversorganisatie pleit voor een proefproces om het BBB-plan te toetsen. Gisteren bleek dat er ook in het kabinet oneenigheid is. Ook de VVD-ministers willen eerst juridische zekerheid. In Peru zijn vier leden van een bekende band neergeschoten... tijdens een optreden in de hoofdstad Lima... De band Agua Marina speelde in de open lucht... en werd beschoten vanaf een motor die achter het podium langs reed. De zanger van de band is er slecht aan toe. Naast vier bandleden raakte ook een drankverkoper gewond. Peru gaat al een tijd gebukt onder afpersingen door criminele bendes. Ook Agua Marina werd afgeperst. Er zijn al meer muzikanten doelwit geweest. In maart werd een Peruaanse zanger doodgeschoten. Het weer, vannacht kans op wat lichte regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. De dag begint hier en daar grijs. Later geregeld zon, maar ook weer toenemende bewolking bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Uit Zandvoort ZFM Up on us too fast. When you start thinking it will never pass, then tomorrow. Go to bed with me?